11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Minister Schippers stopt met het experiment met de vrije tandartstarieven. Vanaf 1 januari worden de prijzen weer vastgesteld... door de Nederlandse zorgautoriteit. Schippers geeft hiermee gehoor aan de wens van een Kamermeerderheid... die eigenlijk wil dat er meteen een einde komt aan de vrije tarieven. De Kamer legt zich neer bij een overgangsperiode tot 1 januari. Minister Schippers begon aan het experiment omdat ze hoopte... dat de prijzen voor behandelingen door marktwerking lager zouden worden... Onderzoek wijst uit dat de prijzen juist stijgen. De branchevereniging van tandartsen, NMT, spant een kort geding aan tegen minister Schippers. De tandartsen spreken van onbehoorlijk bestuur. De patiëntenorganisatie NPCF is blij. De federatie klaagde al tijden over te hoge tandartsrekeningen en onduidelijke tarieven. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat doellijntechnologie inzetten... om scheidsrechters te helpen bij het toekennen van een doelpunt... In december wordt de technologie voor het eerst officieel gebruikt... bij het WK voor clubteams. De FIFA heeft twee systemen goedgekeurd. Het ene maakt gebruik van camera's op de doellijn... en het andere van een chip in de bal. De KNVB is positief over het besluit van de FIFA. De Nederlandse bond was al langere tijd voorstander van de doellijntechnologie. Ook tijdens het afgelopen EK was er veel discussie... over een niet toegekend doelpunt van Oekraïne tegen Engeland...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 Bovendien mogen brommers niet onder het museum doorrijden... en camera's moeten dat in de gaten houden. Bij het begin van de verbouwing van het museum in 2005... was al uitgegaan van het handhaven van het fietspad. Museumdirecteur Pijbers is niet teleurgesteld... omdat de gemeente volgens hem de onderdoorgang sluit... als blijkt dat het fietspad onveilige situaties veroorzaakt... voor de bezoekers van het museum.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 Hij komt hiermee tegemoet aan de wens van een ruime kamermeerderheid. De betrokkenen zouden een vergunning kunnen krijgen... als ze drie jaar lang buiten hun schuld niet terug kunnen naar het land van herkomst. Opnieuw is een Syrische generaal gevlucht naar Turkije. Bronnen binnen de oppositie zeggen dat dit de hoogste officier is... die zich tot nu toe van president Assad heeft afgekeerd. De gevluchte generaal was een van de weinige soenieten in de legertop. Het officierenkorps en de politieke elite worden gedomineerd door alle de vlucht van de generaal komt aan de vooravond van een grote internationale bijeenkomst in Parijs. Zo'n 100 westerse en Arabische landen praten daar over de crisis in Syrië. Italiaanse kunstexperts zeggen dat ze honderd tekeningen hebben gevonden... die zeer vermoedelijk zijn gemaakt door de Italiaanse schilder Caravaggio. Volgens de experts zijn de tekeningen gemaakt tussen 1584 en 1588 toen Caravaggio leerling was...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 Alle spoorwegovergangen gingen na de blikseminslag dicht. Het weer. Vannacht vooral in het zuiden en zuidwesten kans op een bui. Het is zacht, met minima rond 17 graden. Morgen overdag bewolkt en in het hele land weer buien. Later op de dag wordt het vanuit het zuiden droger. Het wordt dan 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. In het weekend blijft het licht wisselvallig, met maxima rond 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie: een file op de A15 Rotterdam naar Europoort tussen het knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Sjarloos, twee kilometer door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. En dat was de verkeersinformatie. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl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 Ik was niet vooruit te branden vandaag. Ik kreeg mijn ene voet niet voor de andere. Ik bewoog mijn armen alsof ik door de stroop zwom. Ik liep daarbij alsof ik windkracht 10 tegen had. Ik wou dat ze dat Hicks-deeltje nooit ontdekt hadden. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Het is de laatste dag van het parlementaire jaar. Dus in Den Haag staat inmiddels de halve stad Blauw van de Rook, de barbecue die ook tot gevolg heeft gehad dat er daarna wel eens een volkstegenwoordiger... met een slok op in de bank hangt. Want er wordt lang doorvergaderd. Voor Gerry Verbeet is het de laatste keer dat ze die laatste dag voorzit. En we spreken haar zo meteen. Morgen doet een Duitse rechter uitspraak in een RAF-zaak. De Rote armee fractie u weet het nog wel. Want 35 jaar na de moord op procureur-generaal Boebak in 1977... nog een proces. Hoe en waarom, dat hoort u zo meteen. En je houdt het niet tegen, op een bepaald moment willen sommige acteurs ook een zangcarrière. Maar is dat eigenlijk wel een goed idee? Vragen we straks aan Volkskrant muziekredacteur Gijsbert Kamer. Zoals we ook aan judoka Mark Huizing gaan vragen of het een goed idee is dat Defensie de militaire sportploeg afschaft. En dat voegen wij dus allemaal toe aan het nieuws van vandaag. Donderdag 5 juli. Ja, een lange dag voor de Kamerleden en het zou zomaar kunnen dat ze nog steeds aan het vergaderen zijn. Op zo'n laatste dag voor het zomerreces moeten er nog zoveel besluiten genomen worden dat het altijd laat wordt. Zoals over een motie om te stoppen met het JSF-project. Vandaag kan een historische dag worden. Een dag <coughs> waarop we besluiten te stoppen met een molensteen. Een vliegende molensteen. CDA en VVD zijn bang dat het stopzetten van het project werkgelegenheid gaat kosten ziet de minister van Eleni ook het risico dat Fokker simpelweg uit Nederland vertrekt... of het werk uit raamcontracten onderbrengt bevestigingen in Amerika en Turkije. Minister Hille doet verwoede pogingen om te voorkomen... dat een motie tegen de JSF wordt aangenomen. Nu stopzetten van het project vergelijkt Hillen met een marathonloper... die na 39 kilometer pijn in zijn zij krijgt. En dan heb je al die 39, 40 kilometer van opgelopen als je die laatste twee kilometer het niet zou redden. Goed en slecht nieuws uit de sportwereld. Eerst maar het goede. De FIFA is eindelijk overstag. Er komen camera's op de doellijn. We FIFA have decided to use the system at the Club World Cup next December in Tokyo, as if it is working at the Confederations Cup 2013 and the World Cup 2014.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 Het slechte nieuws dan voor de wielersport. De Telegraaf wist te melden dat het Amerikaanse antidopingagentschap... een deal heeft gesloten met vijf voormalige ploeggenoten van Lance Armstrong. In ruil voor informatie over dopinggebruik van de zevenvoudig toerwinnaar... zouden de voormalige ploegmaten de toer mogen uitrijden... en daarna pas een schorsing krijgen. Het vijftal had voor de start van de etappe van vandaag niets te melden. Ik heb echt niets te zeggen. Alles wat ik kan zeggen is dat ik hier op de Tour de France Ik ben 100% op deze race. Mochten de verhalen kloppen, dan raakt Armstrong zijn laatste toertitel van 2005 kwijt. Maar naar wie die titel dan gaat? Normaal is dat de nummer 2 in het klassement. Waren het niet dat hij is betrapt op doping. Nummer 3 dan? Helaas, ook betrapt. Net als de nummer 4, 5, 6 en 7. Filmregisseur Ruud, Ruud van Hemert is op 73-jarige leeftijd overleden. Hij maakte veel films, maar werd beroemd met de zwartgallige comedie Schatjes. Doe onmiddellijk die woorden open... Van Hemert stond bekend als een strenge regisseur. die het uiterste van zijn acteurs vroeg. Dat leverde hem de bijnaam Bruut van Hemert op. Peter Faber, die een hoofdrol speelde. in de film Schatjes, huivert bij die herinnering. Als je zo met hem praat, gezellig, leuk, alles begon, je te spelen. Faber, doe je het nog goed? Doe nog goed, kut, jongens. Dit kan Faber dus niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Maar er was nog meer nieuws. U hoorde het net in het journaal. De passage van het Rijksmuseum in Amsterdam blijft open voor fietsers. Directeur Wim Pijbers van het museum wilde de onderdoorgang graag dicht voor het verkeer. Maar de gemeenteraad ging vanavond toch akkoord met het besluit van het college van BMW om de passage op te houden. Aan de telefoon hebben we wethouder Erik Wiebes van Verkeer. Goedenavond. Goedenavond. Goed nieuws. De, de, de raad heeft zich daar heel duidelijk uh, over uitgesproken... en uh, komt met een besluit dat zonder meer verantwoord en uitvoerbaar is. Ja, maar goed nieuws? Ja, dat vind ik dus goed nieuws. Dat de vind de, ik ook de goed Die nieuws. heeft toch keurig zijn werk gedaan. Ja. Maar die raad had in 2050 al besloten dat de passage open zou blijven, of niet? Ja, maar toen heb, kwamen er natuurlijk wel twijfels over de veiligheid. En dat is een heel belangrijk punt in Amsterdam. Fietsveiligheid, maar ook de veiligheid voor de, voor de voetgangers... Dat hebben we heel serieus laten bekijken. Maar dat onderzoek uh, gaf geen twijfel over de veiligheid. Dus toen uh, hebben we uh, aan de raad voorgelegd om het uh, toch hard te houden bij het uh, oorspronkelijke besluit. Ja. Nou, nou hadden we <coughs> het vorige uur uh, in, in de sportzomer uh, meneer Pijbers aan de telefoon. En die, die, ja, die was een beetje cynisch. Die zei van ja, nee, dat gaat natuurlijk helemaal lukken, want er mogen nou geen uh, scooters en brommers doorheen. En ja, of uh, Amsterdammers zijn ontzettend vriendelijke mensen. En als je ze dat netjes vraagt de reizen gewoon uh, om, maar hij vroeg zich wel af hoe u dat gaat regelen. Ja, we moeten inderdaad zorgen dat er geen uh, brom- en snorfietsers doorheen rijden. Overigens gaf het onderzoek aan dat het zelfs met brom- en snorfietsers veilig zou zijn, maar dat vinden we een beetje te gek. Dus die brom- en snorfietsers moeten daar niet komen en dat zal uh, handhaving betekenen, maar dat doen we op een heleboel, uh, heleboel meer plekken in de stad. Ja, maar handhaving, dan, dan staat er een agent met platte pet uh, bij de ingang van het Rijksmuseum. En die vraagt iedere bromfietser om, om te rijden. Nou, we gaan niet permanent mensen met platte petten neerzetten. Uh, dat weet iedereen. Uh, maar we zijn op een heleboel plekken in Amsterdam wel degelijk in staat om uh, brommers en uh, snorfietsers te weren waar dat, uh, waar dat niet kan. Uh, bijvoorbeeld in sommige parken. Hm. Ja, het um, tweede wat hij een beetje liet doorschemeren was van... ja, ze gaan nu uh, uh, dat toestaan totdat blijkt dat het onverantwoord is. Hij zegt de hele tijd totdat het onverantwoord is. Hij suggereerde een beetje, we laten het kalf weer eens verdrinken... voordat we de put gaan dempen. Nou, het college heeft besloten om uh, de passage open te houden voor fietsers... maar alleen voor zover en wanneer het veilig is. En dat gaan we heel goed in de gaten houden... We gaan daar een tellus neerleggen, eh, zodat we weten wanneer het druk is en wanneer niet. En we gaan eh, verkeerscamera's neerzetten, zodat we ook eh, ongevaarlijke situaties eh, kunnen volgen. En op basis daarvan kunnen we zien eh, of het altijd open kan zijn, of dat het soms toch even dicht moet. Oké, okay, duidelijk verhaal. Dank u wel, meneer Wiebes. Goedenavond. Goedenavond. En het nieuws van morgen staat in uh, de krant van die dag en die is gelezen door Freddy van Tein. De Amerikaanse huizenmarkt krabbelt langzaam uit het diepe dal. Heel langzaam, dat schrijft de Telegraaf. De val van de huizenmarkt in Amerika was het begin van de wereldwijde economische crisis. Recente cijfers geven reden tot hoop dat het ergste voorbij is. En sommigen gaan ervan uit dat de huizenmarkt weer de locomotief van de economie kan worden. Een econoom van de bank Wells Fargo zegt... we zien een beperkte verhoging van de prijzen... maar we gaan er wel vanuit dat het herstel langzaam zal verlopen. Buitenlanders die hun tweede huis in Frankrijk af en toe verhuren... moeten over de inkomsten daarover belasting gaan betalen. De zogenaamde sociale heffing moet 15,5 procent worden. De Volkskrant schrijft dat de inkomsten worden geschat op 200 miljoen euro. Het is de bedoeling dat die belasting met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 januari. De extra belasting komt bovenop de grond- en bewonersbelasting die de eigenaren al betalen. Trouw schrijft dat het Pieterbaancentrum gaat verhuizen. De kliniek voor psychiatrisch onderzoek bij verdachten van misdrijven... gaat waarschijnlijk van Utrecht naar verschillende locaties. Almere, Amsterdam en Eindhoven. In het jaarverslag over 2011, 2011 werd al gemeld dat de kliniek niet meer voldoet... Medewerkers en advocaten zeggen dat de kliniek de enige plek is waar zeer hoogstaand multidisciplinair onderzoek kan worden uitgevoerd. En die kwaliteit raak je kwijt als je op drie verschillende plekken gaat werken, vinden ze. Volgens hoogleraar forensische psychiatrie van Marle, voormalig directeur van het Pieter Baan Centrum, zal dat wel meevallen. De expertise die in het centrum is opgebouwd ben je echt niet zomaar kwijt. Ik zie zelfs voordelen. Als je op verschillende plekken gaat werken kun je makkelijker goede psychiaters en psychologen vinden. En daar waren de laatste jaren juist tekort aan. De Volkskrant vraagt zich af of het wel klopt dat de eenzaamheid de laatste jaren zo enorm toeneemt, zoals vaak wordt beweerd. Verschillende onderzoekers trekken dat in twijfel. Ze denken dat het beeld dat er vooral onder ouderen zoveel eenzaamheid is, ontstaan is door onder meer de manier van onderzoeken. Onderzoeken. En ook is de eenzaamheid misschien niet speciaal iets van deze tijd. Het is wel meer iets van deze tijd dat we ons er druk over maken. De leiders van de gesubsidieerde orkesten verdienen soms een miljoen, miljoen euro voor tien weken werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Anonieme bronnen vertellen over voorrechten van dirigenten, terwijl orkesten op alle gebieden te maken hebben met krimp. De bronnen zeggen dat professionele muzici nauwelijks praten over de zwaarte van het vak... om niet het verwijt te krijgen van een gebrekkige techniek. En muzici die niet buiten het eigen orkest mogen optreden... klagen over beperkte carrière-mogelijkheden. Nu de Tweede Kamer klaar is of bijna klaar is vannacht met vergaderen... kan de verkiezingscampagne echt beginnen. Sommige partijen laten de vakantie vieren met rust... maar andere partijen zien daar juist kansen. Het blijkt uit een rondgang van spits... De ChristenUnie spant de kroon. Die partij gaat Nederlandse campings af met een ijskoopbusje... in de kleuren van de partij. En ook het ijs is in de kleuren van de partij, schrijft Spits. Maar schrijft er dan weer niet bij welke die kleuren zijn... van de ChristenUnie. Ik heb even op de site gekeken. Het lijkt mij wit. Dat is heel geschikt voor ijs. En blauw. Druivenijs. Smurfijs. <laughs> Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen... is Morissette, was dat, met Guardian. Om negen uur vanochtend begon de Tweede Kamer te vergaderen. Het is de laatste hectische avond voor een reces... voor scheidend Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. een half uurtje geleden sprak ik met mevrouw Verbeet... en ik zei toen dat er nog steeds vergaderd werd. En ik zei ook, goedenavond, mevrouw Verbeet. Goedenavond. Ja, ik zeg dat nou wel, want dat staat op mijn papier... maar uh, volgens mij vergadert u helemaal niet meer. U bent al klaar, hè? Nou, op dit moment, uh, als, als u als we dit uitzenden, dan denk ik dat het klaar is. Ah, maar u bent nu nog even uit de vergadering gelopen. Ik ben nu uit de vergadering gelopen. Ik zie nu mijn collega Elissen... zie ik werkelijk een hartstochtelijk pleidooi houden... voor iets wat ik niet kan verstaan. Ach jee. Um, toch was de planning, uh, begrepen wij... dat, dat zo'n beetje om half vier vannacht het laatste debatje zou zijn... en dan nog stemmingen over alle moties. Hoe heeft u het voor elkaar gekregen dat het nu al bijna klaar is? Ja, is de geheime methode verbeet. Ja, legt u hem eens uit, alsjeblieft. Um, nou, dat gaat als volgt. Um, je, je, je gaat uit van een reële planning. Um, en dus, Dat hebben we gisteren ook gedaan. En Toen kwamen we werkelijk uit op half vier, het laatste debat. Ja. Maar vanmorgen merkte ik dat de leden zo onder de indruk waren... van hun eigen, laten we zeggen, activiteit... <lacht> uh, dat, dat plotseling ging het allemaal veel sneller. En uh, toen heb ik heel snel een uh, ander schema gegeven... Uh, uh, rondgedaan, wat uh, onmiddellijk aansloot bij de realiteit van zeg maar half elf ochtends, namelijk in plaats van twintig minuten per uh, debat uh, uh, een kwartier. Ja, en dat loop, dan loop je dus bij, bij uh, uh, 39, 40 debatten, loop je een end in. Ja, u zit dan gewoon meteen te rekenen en... Uh... Dan denkt u, hé, hey, we gaan het nog halen voor 12. Ja, ik, ik mag wel stellen, ik, ik, ik wil niet um, hoogmoedig zijn, maar dat is nee. wel mijn kracht. <laughs> ik kan vrij goed rekenen. Ja. Hoe was de sfeer vanavond? Buitengewoon goed. Ja, wat ja. betekent dat in de Tweede Kamer? Uh, nou, dat betekent dat iedereen uh, goed meewerkte. Uh, wel scherp was op de eigen onderwerpen, maar uh, ook bereid om rekening te houden met anderen. Ja. Er was veel ieder... samengewerkt. En was iedereen nog nuchter vanavond? Want het was ook barbecue, hè? Maar dat is toch vlees? Ja, ik heb ook glaasjes Ik heb ook, ik heb glaasjes, ook, vegetarisch, uh, ik heb ook glaasjes voorbij zien komen net op de televisie. Ja, dat, nee, maar ja. het gebeurt toch wel eens op zo'n laatste avond dat er, uh, dat er iets te diep in het glaasje wordt gekeken, terwijl er ook nog vergaderd moet worden? Dat zal misschien wel gebeuren, maar ik heb het idee dat ik bedoel, er is veel uh, waar mensen tegenwoordig kritiek op kunnen hebben. Vergeleken bij vroeger, maar juist niet op dat punt. Volgens mij zijn de leden zich zeer bewust van hun verantwoordelijkheid. Hm. En ook dat daar eigenlijk niet te veel drank bij past. Nee. Maar politiek wilde nog wel eens wat misgaan hè, op zo'n laatste dag. Ja, dat is ook de reden dat ik heel prettig vond... dat ik dat debat over de eurotop vanmorgen kon plannen en niet vanavond. Ja, want dan worden de mensen te moe en dan... Ja, Gaan ze rare dingen zeggen? Of? Ja, of men, men, men uh, uh, reageert iets uh, minder uh, uh, wel overwogen. Uh, en uh, men begrijpt elkaar soms wat minder goed. Dus ik hou er altijd van dat dat soort spannende dingen... in de ochtend of, of in de middag plaatsvinden. Maar bij voorkeur niet de laatste avond voor een recess Nee. Nou bent u nog... Uh tot en met Prinsesdagkamervoorzitter. Dus het was niet, niet uw laatste uh, voorzittersdag uh, vandaag... maar wel de laatste grote avond, zullen we maar zeggen. Ja. Wat, wat voor gevoel roept dat op bij u? Ja, ik vind het ik heb wel een beetje de blues, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ik, vind het, ja, ik heb het natuurlijk hartstikke naar mijn zin. En, uh, ik vind het leuk om te doen. Ik vind het ook leuk als, het, als ik het een beetje in de hand hou, zoals vandaag. Het is natuurlijk een heel prettig gevoel. Als het je lukt om het uh, toch uiteindelijk op een redelijke... Tijd te kunnen afronden en dat ook nieuwspoort nog een beetje omzet kan maken vanavond. Ja, want ik las, dat, dat het is eigenlijk de vervulling van een hele oude wens. Hè? U wilde als kind al klaar over worden met zo'n zo'n spiegelij en zo'n uh, witte gummijas aan. Lekker de boel regelen. Lekker de boel regelen, ja, dat vind ik wel. Dat vind ik echt heel leuk. En dat mocht niet van mijn vader. Dat traumaatje heeft ook iedereen inmiddels uh, op het netvlies. Maar dat heb <lacht> ik dus uh, goed gemaakt nu. Ja. Welk debat van, uh, van de afgelopen jaren zal u nou altijd bijblijven? Nou, dat, mijn beroerdste debat, zeg ik heel eerlijk, vond ik het debat over Oeroeskan. Dat vond ik heel erg. Hm. Wat ik ook wel erg vond was... Het, Omdat u het verkeerd deed? Uh, nou, dat, dat, misschien had ik het beter kunnen doen, dat zal best. Maar uh, wat ergste vond ik dat het aan het eind van het debat... nog steeds niet duidelijk was uh, wat er nou werkelijk gebeurd was. Iedereen, of tenminste van ieder geval in sprak met elkaar tegen. En het, ik bedoel, achteraf was het de laatste debat van het kabinet. Daarna ja, want het, het kabinet ineen. viel daar. Hè? Dus de ja. facto viel het kabinet in dat debat. dat ja. gebeurde dan wel niet op dat moment. Dus dat soort debatten zijn altijd pijnlijk en, en vervelend. Maar dat vond ik, vooral omdat het onderwerp mij ook zeer aan het hart ging... Eh, vond ik heel eh, zwaar. Hmm. En, en waarom dan precies? Omdat daar jongens nou, en meisjes hun ja. leven in de waagschaal stelden? Ja, en, ja. Hmm. en ik ben daar zelf geweest. En ik weet dus met hoeveel inzet ze, ze dat doen. En ik weet ook dat men zich reuze in de steek gelaten voelde... toen door de Nederlandse politiek, door de manier waarop dat ging. En dat vond ik verschrikkelijk. Daar ja. voelde ik me dan een beetje ja, opgelaten onder. Ja. Ja. En wat vindt u uh, politiek de interessantste ontwikkeling uh, in, de, in de tijd? U, u bent vanaf 2006 voorzitter geweest. Uh... Nou, ik vind eigenlijk de meest interessante ontwikkeling... hoe de Kamer meer greep heeft gekregen op Europa. Uh, toen ik net begon uh, was dat nog maar... Je zou het niet denken als je de dames en heren op het ogenblik hoort... Nee, dat nou, valt niet allemaal. Maar dat is iets heel anders. De Kamer bemoeit zich er veel intensiever mee... Hmm. voordat men naar Europa gaat, als men weer terugkomt. En dat vind ik een enorme vooruitgang. De Kamer verschuilt zich niet meer achter. We wisten het niet. En zoals vandaag, als dan de minister president moet uitleggen waarom we blijkbaar al verder gaan de voorstellen... dan hij had verwacht in Europa aan de orde waren. Nou, dat, dat wordt toch allemaal uitgefileerd, uh, ja, zeg maar, in de Kamer. Dat vind ik goed. We moeten precies het naadje van de kous weten... en, ja. en ons niet, uh, niet verschuilen achter wat er in Brussel gebeurt. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Ja. En de opkomst van de PVV, was u daar blij mee? Want dat veranderde de omgangsvormen een beetje, dat is nooit mijn perceptie geweest. Oh, nee? Uh, nee. Uh, de, de, oh, kijk, het is Een, een Kamervoorzitter, uh, überhaupt een Kamerlid, heeft, uh, geen, uh, heeft geen reden om blij te zijn... met de opkomst van wie dan wat dan ook. Ik bedoel, dat bepaalt de kiezer. En de Kamervoorzitter moet dat gewoon hanteren in de Kamer. En uh, de omgangsvormen in de Kamer zijn altijd... aan... aan ja, uh, uh, golfbewegingen onderheven geweest. En eh, ik vind de winst... Dat, uh, dat er twee keer zoveel mensen... naar onze debatten kijken als in het begin... toen ik begon, van, van 90.000 naar 180.000. En... Uh, de, de, de aantal bezoekers... is enorm uh, toegenomen. Dat getal wat ik u noemde, dat gaat om de bezoekers. Maar er is ook een verdubbeling van het aantal kijkers. Nou, dat, dat vind ik mooi. Ja, maar ik vraag, het, ik, ik vraag het... omdat uh, in het begin van het optreden... van de PVV, meneer Fritsma... Uh, een aantal kabinetsleden toen viel op hun loyaliteit vanwege een dubbele nationaliteit. U hebt hem toen uh, afgehamerd. Toen is de halve wereld over u heen gevallen. En de indruk bestaat dat u daarna wat coulanter bent geworden. Nou, dat is een beetje een apocrief verhaal, als ik zo vrij mag zijn. Hmm. Want ik heb de heer Frits maar niet afgehamerd. Ik heb alleen gezegd dat hij de loyaliteit van mensen die er niet bij waren... niet in twijfel uh, moest trekken. Hmm. En, uh, en gezegd dat hij, dat hij dat zo niet kon zeggen. Nou, dat, dat, dat ga ik niet allemaal herhalen. Maar er zijn vaker situaties voorgekomen... waarbij uh, leden de integriteit van uh, anderen uh, in twijfel trekken. En dat zijn altijd momenten waarop een voorzitter... Uh, moet uh, optreden. En ik denk dat de Kamer en, en de Voorzitter uh, na maar een paar jaar natuurlijk wel beter op elkaar ingespeeld zijn. En dat zij ook wel, wel beter bij mij weten uh, wat wel en wat niet uh, door mij toelaatbaar geacht wordt. Nou, u hebt niet het idee dat uh, de omgangsvormen wat er wat ruwer op geworden zijn de afgelopen jaren? Nee, ik denk wel directer, extra uh, En dat, zijn geen, dat is geen woordspel wat ik nu speel. Mm -hmm. Uh, er zijn altijd periodes geweest in de Kamer dat men elkaar uh, uh, heel direct uh, benaderde. En uh, ja, Ik vind het eigenlijk dat de Kamer het heel goed gedaan heeft... om met zulke uiteenlopende opvattingen toch altijd uh, gewoon tot besluitvorming te komen. Uh, heel veel vergaderd hebben we, maar we hebben geen regel hoeven veranderen. En blijkbaar zijn we dus een, ook een heel flexibel uh, parlement... Wat, wat, wat een goed antwoord kan geven op de tijdgeest... Ja. Um, mevrouw Verbeter, we gaan een eind aan het gesprek maken... want u, u verdwijnt langzaam uh, ergens in de eter. Dus ik ga u heel hartelijk bedanken. Ik heb het graag gedaan. Provocan En el gesto algo de mar Todo musa de mar y de Tiene 25 años. Siempre pregunta por qué. Y no para de opinar. Para ver los comentarios. Para ver los comentarios. Regálame tu beso Que queman, que queman. Me enreda en lo que falta. y lo que se aleja. Wat importa lo que hicimos, si aunque me er te de de mí y hoy brindo por ti, brindo por mí, se le de a cansar esos ojos de tanto pensar. Desnuda se sienta a fumar, tiene 25 años, muchas ganas de gritar y de salir a bailar, los brazos de otro extraño, los brazos de un extraño. pequeño momento los días sin tiempo las noches sin sueño los miedos ingenuos que a veces pudieron llegar a gustar porque se van las mejores palabras de amor la mañana los dos en la cama sin pensar en nada Habrá que esconderse como hetzelfde demás. Regálame tu beso que wil que niet Me kunnen lo que falta, lo que se aleja. Que importa lo que hicimos, si aunque me en te olvidará de mí. Bien Ticino Años, dat was Raul Pas, een jonge Cubaan. Het is ongeveer 35 jaar geleden dat de Duitse procureur-generaal Siegfried Boebak door de Rode Armee-fractie werd vermoord. Maar de exacte toedracht is nooit vast te komen te staan. Goedenavond. Jacob Pekelder, docent geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Wat staat er eigenlijk wel vast over, dat, over de, die moord? Ja, er staat vast in ieder geval dat er door twee mensen op een motor... iemand achter op een motor gezeten met een mitrailleur... drie mensen zijn doodgeschoten. Uh, namelijk die procureur-generaal, plus twee begeleiders, hè? de chauffeur en een be bewaker, zeg maar, beveiliger. Aha. Nu loopt er op dit moment in Duitsland een uh, proces tegen het raf Verena Becker. Ja. En morgen doet de rechter uh, uitspraak. Waar wordt zij van beschuldigd? Van, uh, zeg maar, uh, hulpverlening, uh, mee hebben bedacht die moordaanslag. Uh, daar, daarvan wordt ze verdacht. Ja, en is ze sinds 1977 nooit eerder in beeld geweest dan? Uh, zeker. Uh, zij, uh, zij is al begin jaren 70 als aange uh, aangeklaagd en ook veroordeeld... wegens een bomaanslag, uh, waarbij ook iemand uh, om het leven is gekomen... Mm -hmm. Hef ze een paar jaar, heeft ze nog geen jaar in de gevangenis gezeten. Is ze uitgewisseld uh, in een of andere ingewikkeld uh, gijzelingsdrama. Uh, heeft ze een paar jaar op vrije voeten weer rondgelopen. En in 1977, kort na deze aanslag, een maand erna... Mm -hmm. in een wilde schietpartij met de politie is ze weer aangehouden. En daar had ze het moordwapen bij zich... waarmee uh, Boebak om het leven was gekomen. En gek genoeg is zij toen niet aangeklaagd dat je zou verwachten... Van die moord die een maand eerder gepleegd was. Uh, maar ze is eigenlijk vrij snel uit beeld verdwenen. als uh, mogelijke verdachte. Ja, maar is daar een verklaring voor? Ja, er zijn, er zijn wel verklaringen voor. Uh, maar die zijn niet bewezen. dat de Duitse veiligheidsdiensten. Uh, waarschijnlijk al met haar. Ja, uh, haar hebben gebruikt. als een soort infiltrant in die militante linkse. zeg maar terroristische beweging, hè, de RAF, maar ook andere clubjes. En ja, dat ze daarom uit beeld moest blijven. Hmm. En dat hebben ze vrij handig en effectief gedaan. Door meteen drie, uh, eerste in instantie drie mannen naar voren te schuiven. En later viel ook een van die mannen weer af. Want anders zou zij weer te veel in beeld komen. En uh, uh, Knut Volkert, uh, uh, Christian Klaa en Brigitte Moonhout. Die zijn uiteindelijk wegens deze uh, moordaanslag veroordeeld. En waarom dan nu alsnog een proces tegen haar? Omdat in 2007. Uh, de zoon van die procureur-generaal, Michael Boebak, mm -hmm. gebeld werd door een ex-terrorist, ex-lid van de RAF, die hem zei, ik weet wie jouw vader heeft vermoord. Dat heb ik destijds gehoord van mijn kameraden uit de RAF. En uh, ik wil je helpen om de waarheid boven tafel te krijgen. Nou, die man loog, uh, uh, of in ieder geval, hij wist absoluut niet wat, uh, wat, wat, hoe ze eigenlijk echt zat. Mm. Maar dat heeft de zaak wel aan het rollen gebracht, want die uh, uh, zoon van die advocaat-generaal, professor uh, chemie, uh, scheikunde in, uh, in Stuttgart... die viel van zijn stoel en die dacht ineens... What? misschien is het wel helemaal niet waar wat ik altijd dacht... dat mijn vader door die mensen vermoord was. Misschien is, is, is er een heel andere toedracht geweest. En misschien is die Duitse rechtsstaat... waar mijn vader de, zeg maar, de grote kampioen voor was... en waar hij zijn leven voor geofferd heeft... Misschien was die helemaal niet zo zuiver op de gaten in die vervolging van de En rap. die wou dus gewoon een nieuw proces. En die wilde een nieuw proces. Ja. Ja. Uh, aan de lijn hebben we ook uh, NOS-correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Goedenavond, Wouter. Goedenavond. Trekt dit proces tegen Becker uh, veel, veel aandacht... of ziet men het in Duitsland als een beetje uh, als een oude koek? Nou, in het begin trok het erg veel aandacht. Uh, maar dat is bijna twee jaar geleden. Hè, dat het proces van start is gegaan. Uh, toen uh, dachten veel mensen. Misschien is dit toch wel een hele mooie kans. Om nog een keertje erachter te komen. Wat er nou echt gebeurt. Dus er zijn toch heel veel ja. verhalen en dingen onduidelijk rond die moord op Boebak. Uh, en als je toen ook het programma las. Van wat ze allemaal van plan waren. Zowel de aanklagers als de verdediging. Dan is dat bijna een soort roman over de, of een film over die moord. Alle mm. grote hoofdrolspelers komen daar langs. Mensen die toen bij justitie, politie werkten. Uh, veel mensen uitgekomen. Uit die tweede generatie van de RAF zijn ook als getuigen opgeroepen. Maar het heeft wel heel erg lang geduurd, nu bijna twee jaar. Dus de aandacht is ook wel behoorlijk verslapt. omdat het intussen over zoveel details ging. en er zoveel dagen waren dat er alleen maar een politieagent werd geïnterviewd. die ja, erbij is ja, ja, ja, ja. geweest. dat het morgen, kijk, morgen bij het vonnis als de rechter komt met zijn oordeel. Uh, zal daar veel aandacht voor zijn. en dan zullen we daar allemaal groot over berichten. Maar daarna is het ook wel klaar voor veel mensen. Ja, je, je bent erbij geweest, hè? Je hebt een keer een zitting bijgewoond. Hoe was dat? Nou, ik ben bij de eerste zitting geweest uh, in september 2010. Uh, omdat ik inderdaad ook dacht... dit is een, een proces waarin heel veel te gebeuren staat. Waar heel veel zullen we te weten zullen komen over wat er nou precies gebeurd is. Mm -hmm. Bovendien ook omdat ik graag een keertje in Stamheim wilde ja. zijn. De, de, de grote rechtszaal. De oude rechtszaal, gevangenis. Ja. Precies, oude recht, ja, het is een oude gevangenis. Maar er is een, in de tijd van de RAF een, een hele vleugel aangebouwd. En een sportzaal, wat eigenlijk als grote gymzaal bedoeld was... Mm -hmm. is tot rechtszaal gemaakt. En dat klopt inderdaad. Het is een reusachtige zaal, eigenlijk idioot groot... Voor een, voor een rechtszaal, als je wel eens in andere rechtszalen bent geweest... waar de ramen ook inderdaad alleen maar boven zitten. Zoals je dat vroeger uit de gymzaal kent. Um, een zaal die natuurlijk ook weer het machtsfotoon uh, toch wel aangeeft... Ja, van ja. de West-Duitse overheid, de, de, de, de regering van de Bondsrepubliek... die dacht, wij gaan echt met groot materiaal tegen die RAF in... wat ook weer heel veel uh, protest opleverde. Mm -hmm. Dus als monument, en er zijn altijd geruchten geweest... dat ze van plan waren om het af te breken. Ik dacht, ik moet er nog één keertje heen. Ja, ja, ja, en ik wilde die mevrouw Becker ook wel eens... Verenigd ja. Becker die inderdaad nou ja, de, de, iemand die er misschien bij is geweest, of in ieder geval misschien heel veel heeft geweten over die moord op Boebak, maar daarna natuurlijk heel lang in de gevangenis heeft gezeten en intussen toch een, ja, een beetje een treurige oude, kromme vrouw is geworden. Ja, want uh, meneer Pekel, wat voor mm. rol speelde deze mevrouw Bekker in, de, in de RF? Was zij een prominente? Uh, nou, nee, nee, ze was niet heel erg prominent. Ze kwam een beetje uit een andere hoek voort, met je een Berlijnse groep. Maar ze rolde wel langsbrand in de RAF. En uh, ze is bijvoorbeeld ook in staat geweest... Uh, toen ze een tijdje in Berlijn gevangen zat... om elke dag met Ulrike uh, de, Kamajnov, de grote Leidsvrouw eigenlijk, hè, van de RAF... en ook het intellectuele licht van de RAF... Um, elke dag een soort rondgang uh, over, de over het gevangenisterrein te maken. Bijvoorbeeld. Dus ze zat wel close. Ze was wel close met de, met de echte harde kern van de RAF. Mm -hmm. En het, ze was geen geen uh, misselijke tante, zeg maar. Het was wel iemand die ook geweld toepast als dat nodig was. Mm. Dat is wel vastgekomen te staan. Niet in dit proces, maar al eerder. Uh... En, en haar tegenstrever, nu, die Michael Boebak, wat ja. is dat voor iemand? Ja, Michael Boebak is een vrij nuchtere, uh, echt een beta wetenschappen die dus uh, voor zichzelf... Eens alle feiten op de rij heeft gezet. En uh, dus in 2007, 2008... daar een boek ook hef, over heeft gemaakt. En nu in, het, in deze rechtszaak ook weer een beetje als... mede-aanklager. Dat kan dan in uh, de... Duits Duitse uh, justitie. Ja. Uh, ja haar uh, probeert heeft... Uh, ja, echt vast te pinnen van... ja ze, je, je bent waarschijnlijk mededader. Uh, voor zover de rechter dat natuurlijk toeliet. Uh, de officier van justitie heeft hem daar niet... in gevolgd. Dus hij... Hij heeft eigenlijk veel vergaande eisen gesteld... of aanklachten ingediend... dan uh, justitie wilde, wilde volvoeren. En hij beschuldigt eigenlijk ook de West-Duitse Staten... of sorry, de Duitse Staten... Van, ja, ja. Um, dat hij... Um, um, dat justitie eigenlijk iets achterhoudt... dat er blijkbaar bepaalde dingen beschermd moeten worden. Het hmm. is, is niet echt helemaal uitgebroken... maar dat, er is een soort spanning in dat uh, proces... van eigenlijk wordt duidelijk dat de Duitse Staat... nu eindelijk eens open kaart moet spelen over hoe die RAF, hoe dat linkse terrorisme in de jaren 70 bestreden is. Ja, daar, dus, zijn, daar zijn fouten meegemaakt. Ja, dus, Wouter Meijer, wordt ze vrijgesproken of wordt ze veroordeeld morgen? Ik denk dat de kans het grootste is dat ze uh, schuldig zal worden bevonden. En dat is dan toch voor het eerst na 35 jaar aan medeplichtigheid... Mm -hmm. bij de voorbereiding, bij het plannen van die aanslag. Mm -hmm. uh, maar niet, er is dus niet vastkomen dat Ook, te ook staan. iets wat ze tot nu toe altijd ontkend ja, heeft, Ja. Hè? ja. ja. Ja, maar goed, daar zijn wel aanwijzingen genoeg voor. Maar er zijn natuurlijk geen, niet genoeg aanwijzingen... ondanks het boren van Boebak Junior... wat Pekel daarnet net vertelt, die inderdaad... van de rechter ook alle uh, gelegenheid heeft gekregen... om eindeloos veel getuigen... eindeloos veel bewijsmateriaal aan te laten rukken. Maar er gewoon geen aanwijzingen zijn gekomen... dat zij erbij was, dat zij achter op die motor... zat, laat laten staan dat zij geschoten heeft. Uh, nou goed, voor die medeplichtigheid bij het voorbereiden... kan ze een paar jaar krijgen. Uh, de uh, aanklagers hebben 4,5 jaar geëist. Het zou heel goed kunnen dat ze die krijgt, maar ja. daarvan gaat dan een flink deel op aan voorarrest... aan compensatie voor die eerdere gevangenisstraf. Dus dan is de kans het grootst, denk ik, dat ze er met een voorwaardelijke straf van afkomt... en dat ze terug kan naar het leven in een klein huisje met haar zus aan de rand van Berlijn... en leeft daarvan een uitkering. Dat zal waarschijnlijk de rest van haar leven zijn. Ja. Ja. En meneer Pekeler is dan klaar met de RAF? Nou, Verena Becker is een, uh, is een familiemens, dus met haar is het klaar. Maar ik denk dat de RAF nog een hele tijd ons zal vergezellen. Ver, ja. ja, want ja. Er, er, er moet ja. nog veel boven water komen. Er is nog heel veel onder die beerput, uh, ja, ja. onder dat deksel. Ja. Ja. Hartelijk dank, Jacob Pekelder en uh, Wouter Meijer in Berlijn. Walking down the with my head hanging low looking for my mama but she ain't here no more baby you don't know you don't know my mind when you see me laughing i'm laughing just to keep from crying she won't cook my dinner won't wash my clothes won't do nothing but walk the road On the table, and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from. I Think my baby's too good to die Sometimes I think she should be buried alive Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing I'm laughing just to keep from crying I wish I had a nickel I wish I had a dime I wish I hadn't given myself a bad woman's time Baby, you don't know Don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. You got You got my money now. You broke and run, baby. You don't know. You don't know my mind when you see me. Laugh. Goedenavond, muziekjournalist Gijsbert Kamer. Goedenavond. Lekker nummer. Ja, dat is een hartstikke leuk nummer, ja. Maar niet zomaar een, een zangertje dit, hè? Uh, nee, nee nou, de, de zangvolder vind ik nog steeds het wat mindere punt van de ah, hele plaat. I, maar nee, hey, you know know was dit. Uh, uh, die, uh, uh, die heeft met Joe Henry, wat een zeer vermaakte uh, producer, uh, songschrijver is, heeft hij dit allemaal gemaakt. En, maar het, ik vind het heel sympathiek. Het zijn allemaal New Orleans nummers, het zijn allemaal oude Willem Blues nummers die die uh, ja, heel sympathiek vertolkt eigenlijk, het, ja. U-Laurie van ja. Uh, Fry en Laurie en uh, van House House, uh, ja, precies. Dus we kennen hem als acteur, maar uh, een, een zangcarrière. Want morgen op North Sea, ja, nou, precies. En, en uh, dat moet wel gezegd: je moet echt iets kunnen, wil je op North Sea jazz staan. En zeker in die zaal waar hij gaat spelen, dat is echt een hele grote zaal. En ik denk dat hij dat ook waar gaat maken als hij een goede band bij zich heeft. Maar is hij daar ook met Joe Henry of uh, nee, niet met Joe Henry, maar oh. wel met de muzikant volgens mij die Joe Henry voor hem geselecteerd heeft. Want dat Aha. is dat is ook al dat, dat, dat heeft Henry echt heel. Heel Goed gedaan, uh, vind ik. Het, uh, dat maakt het ook heel sterk, dit album. Want het, het, wat ik al zei, zijn zang is niet meteen best een beetje gemanierd, uh, soms een beetje Dr. John-achtig, maar ja. nooit echt helemaal een eigen persoonlijkheid erin. Ja. Nou, uh, zijn er meer acteurs die zich wagen of hebben gewaagd aan uh, uh, muzikale carrière? We gaan proberen. Ja, het is een komende... heel gruwelkabinet. Ja, ik, ja, ik heb een hele <laughs> lijst. We gaan proberen daar uh, zoveel mogelijk van te laten horen. Wie is wat jou betreft de meest geslaagde? Uh, ik, vind, ik vond dit een hele geslaagde. Ik vind dat uh, Jeff Bridges, maar dat valt een beetje buiten, die vind ik heel erg goed. Omdat die, die heeft in, in The Crazy Heart de film, uh, de, een film film over, uh, ja, over een country, country zanger. En daar zingt hij ook echt zelf in. En dat vind ik echt heel erg goed. Laten we uh, even uh, luisteren. Ja. I've been loved and I've been alone. All my life I've been a rolling stone. Done everything that a man can do. Get a home ja, dat is, dat is toch mooi. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Dat valt wel niks. De liedje van Tibo Burnett volgens mij, en dat is echt heel mooi gedaan. En uh, iemand anders, je blijft altijd een beetje in dit genre. Het zijn vaak Amerikanen. Uh, uh, Billy Bob Thornton, dat vind ik ook ja. een goed voorbeeld. Had ik ook meteen op de lijst. Ja, nou, dat toen is ik dit onderwerp hoorde vanmiddag. Ja, <laughs> ja. laat me heel even luisteren. Ja, even luisteren. Ja. Maar bij hem heb je ook zoiets van... alsof hij twee carrières naast elkaar hadden. Dit, dit klopt helemaal. Hij was, was hij niet ook eerst, Ja, volgens mij, volgens mij is hij eerst wel. wel hij is eigenlijk een zanger die ja, acteur is, En dan heb je maakt. de andere kant van de medaille... wat ik echt verschrikkelijk vind eigenlijk... ik heb het niet verteld, ik heb hem een keer telefonisch geïnterviewd... Kevin Costner, dat is echt... <laughs> ook al niet mijn lievelingsacteur... maar goed, Die hij had een plaat dat was een paar jaar geleden. En de, de kans heeft van nou, we vinden het toch wel leuk eigenlijk, om te hebben. Want dat is natuurlijk... Ja, dat is daar Heb je hem... To the men. and they held their hands. Ik begreep dat hij het erg goed op de Christenradio in, uh, in, oh ja. in, in, in Amerika. Ik kan me ook iets bij voorstellen. Hij had ook een heel braaf, heel vervelend verhaal. Hebben ze natuurlijk allemaal van. Uh, ja, muziek staat in me. En, uh, en, uh, en. Ja, ik ben wel acteur geworden. Ja, laat maar het dan lekker zitten, ja. zou je denken. Maar goed. <laughs> ja, precies, ja. Maar, maar is, dat, dit, is dit meteen de allerergste, wat jou betreft? Nou, dit is heel erg. Nee. Nou. Ja, nou. Uh, er zijn ook wel wat voorbeelden van uh, zangeressen. Waar, uh, Juliette Lewis, bijvoorbeeld. Die, uh, dat is niet ergens hoor. maar dat is, uh, die, is, die kennen we uit noord Born Killers. En die mm -hmm. maakte toen eerst een, stond zelfs op Lowlands, zo een soort plaat. En dat is. Ja, het, het is sympathiek. Het is aardig. Maar je weet ook meteen, dit gaat het niet echt worden. Het, uh, mensen kwamen allemaal kijken naar haar. Ze heeft ook later nog in Paradiso gespeeld. Uh, uh, uitverkocht ook. En ze, Ik heb haar ook een keer geïnterviewd. Het hartstikke leuk mensen. Dus ze, ze zei ook echt van, uh, ik heb nu een plaat uit. Komt eraan. Als dit wat gaat worden. Ik heb anderhalve jaar vrijgenomen. Ik ga ermee toeren. Ik wil er van alles mee doen. Als dit wat gaat worden, dan zie je me niet meer terug in de, in de, in de, in de, in de film, zeg maar. Nee. Maar. Ze is wel weer teruggekomen in de film. Ja. Is dat het is gewoon. Kijk, dat, dat, zie je vaak, dat hoor je vaak. Het is allemaal wel sympathiek. Het is aardig op zijn best, maar het is zelden, bijna nooit, echt een aanvulling op wat er al is. Want wat zie je dan eigenlijk? Zie je dan een acteur die een muzikant staat te acteren? Of ja, je ziet eigenlijk iemand die. Uh, uh, even een soort kinderlijke hobby mag uitleven. en. Uh, en toch ergens iets wil bewijzen ook. waarvan ik denk van. moet je dat wel bewijzen of zo? Uh, kijk, iemand die gaat acteren. die wil graag iets laten zien van zichzelf. Die wil graag uh, op een podium staan, mm -hmm. denk ik. of, of iets kwijt, iets, weet, weet ik veel. En uh, als je dan gaat. Uh, dan heb je al die aandacht en dan denk je van... nou, ik moet hier misschien wat anders mee gaan doen of zo. En, uh, en dan wordt ze natuurlijk aangepraat als ze een beetje muzikaal zijn. van Weet je wat, je moet er wat mee gaan doen, want dat, dat, dat gebeurt natuurlijk... Uh, men kent je naam al, dat helpt natuurlijk heel erg. Dus marketing technisch is, is, is, hebben ze al een enorme voorsprong. Dat zie je nu ook met Karis van Houten gebeuren. Een uh, uh, beetje tot mijn spijt ook. Ik, ben, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar, uh, Want die is ook met een plaat bezig? Die is met een plaat bezig, ja. Getekend door uh, Blue Note, e In En uh, Daar hebben we helaas geen fragment van. Daar nou, we hebben we wel iets van. Oh, we hebben er wel wat. Ja, ja. Ik hoorde hier. <laughs> Oh, alsjeblieft, weg. <laughs> <laughs> dit, nee, dit is met Kane ja. samen. Ja. Maar dit is, kijk, Carissa houdt ontzettend van muziek. Weet er heel veel vanaf. Is ja, ontzettend ze zijn ook die avond. Ze alle dingen. Ja. Allemaal geweldig. En dan is natuurlijk op een gegeven moment iemand die zegt van... Weet je wat, je moet zelf een plaat gaan maken. En nou, dat wil ze natuurlijk gaan, want ze kan ook best een beetje zingen. Maar het is allemaal ook weer, vind ik wat ik van haar gehoord heb... Ze doet me mee met Giant Center op een nieuwe plaat volgens mij... Uh, ja, ik ben heel benieuwd, maar ik vind haar stem gewoon niet zo van... daar ben ik nou zo nieuwsgierig naar. Maar aan de andere kant, het werkt natuurlijk wel... want iedereen wil haar wel een keer zien. Ze gaat in alle programma's zitten en uh, als ze gaat optreden... nou, mensen, dat, dat, zo werkt dat. Mensen willen dat gewoon de, een gezicht wat ze goed kennen... Dat, daar gaan ze sneller naartoe. Ja. Ik heb zelf een keer de fout gemaakt door naar Woody Allen te gaan. Toen in, uh, ik was een enorme fan eind jaren tachtig van Woody Allen. En die speelde iedere maandagavond in Michael's pub. Nou, ah, we horen hem meer. In New York moest je heel veel geld betalen. Het was dan zogenaamd gratis, maar je ja. moest dan voor heel veel geld gaan eten ja. per persoon voor 50 of 100 dollar. Ik weet het niet belachelijke. En hij deed dan één set met, met een band en het is hele lelijke uh, uh, Dixieland muziek. Het, het is echt. Het slaat echt helemaal nergens. Ik begrijp waarom hij dat leuk vindt en waarom hij... Ik ben voorkomende trauma-VVD-muziek, zou je maar zeggen. Laten we dat zo maar noemen, ja. Maar overigens, op North sea Jazz, dan moet ik meteen zeggen... dit soort dingen, daar zullen ze niet zo gauw aan bezwijken. Ja. Laten we nog eentje doen waar het wel goed bij gaat. Althans, eigenlijk, eigenlijk is dat ook weer zo'n gevalletje, Billy Bob <laughs> Thornton. Maar dan helemaal, want hij was natuurlijk muzikant... en hij ging later acteren. Tom Waits. Ja. Well, my time is precies andersom, hè? Dat, dat zag je eigenlijk niet zoveel. Uh, ja, vroeger had je natuurlijk Sinatra en Elvis Presley, waar we al, die allemaal speelden. Maar uh, zangers die gaan acteren en, en daar ook behoorlijk goed in waren. Dan bij Lawyer in zat. Precies, en, uh, dat ja, was een ja, prachtige ja, film, Jim ja, ja. Jarmus. Maar, maar misschien zou je daar ook wel van kunnen zeggen... dat waar uh, acteurs als zangers eigenlijk te beperkt zijn... hij als acteur, want hij, hij is gewoon zichzelf, hij acteert niet echt. Nou ja, ik heb altijd het idee als hij op het podium staat, dat hij ook acteert. Oké, okay, dat kan ja, ook zo Ik wezen. heb hem drie keer ja. geïnterviewd en ik heb nooit het idee gehad dat ik nou een echte Tom Weets uh, gez, gezien had. Dus het is, het is eigenlijk altijd een beetje een acteur geweest. Dat uh, is uh, waar. Uh, zo kun je het overkijken. Ja, dat is waar. We <laughs> hebben nog een, een Nederlandse uh, kandidaat, Michiel Huisman. Ja. Naar een wereld voor onszelf, jij en ik alleen. Niemand zal ons vinden, onze wereld is klein, maar fijn. Klinkt toch. Ja, van Michiel Huisman moet je echt zeggen... Kun je echt zeggen dat, dat, dat wie hij een wie beetje... Michiel Huisman is, want ik wist het niet. Nou, hij speelt bijvoorbeeld in die uh, tv-serie die nu gemaakt is... door die makers van The Wire uh, op HBO Train over New Orleans. Tremé, oh, over New Orleans, dat, dat, ja, Daar ja, speelt ja. hij echt in en mm -hmm. daar speelt hij ook een muzikant in. En uh, mm -hmm. dat, dat, dat, dat, dat is heel knap natuurlijk als je naar Nederland daartussen komt. En hij heeft ook echt een beetje... Uh, het leek ook echt wat te gaan worden met hem als muzikant. Volgens mij nog voordat hij uh, uh, in de filmwereld bekend raakte. En... Uh, uh, dat is een beetje mislukt. Het is volgens mij niet helemaal een succes geworden, de, de, de, deze plaat. Maar het, uh, dat is wel iemand die, die zeg maar allebei de dingen wel kan. Ja. Zullen we eindigen met iemand die volgens mij ook allebei de dingen kan? Charlotte Gensboer? <laughs> nou, dat zijn jouw woorden. <laughs> Ik ben niet zo'n heel groot uh, liefhebber van <laughs> Want het is ook heel erg iemand nee, die dat tekst tuurlijk. staat ja, te zeggen, Ja, hè? ja. ja. nee, dit, dit, dit is ook wel aardig. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb het niet zo op dus die, dat hele zuchtmeisjesgenre. En dan is er weer zo iemand die, ja, die ook acteert. En, en natuurlijk een kensboer. Nou, dat dat is dan allemaal, het zijn allemaal dingen die voor haar pleiten. Maar mij niet echt over de streep helpen. Dus samenvattend, go, goed idee of... Uh... Nou, <laughs> ik, uh, ik ben al echt wel iemand die zegt, van, blijf bij je leest. Maar er zijn, er zijn aardige voorbeelden, laat ik het zo zeggen. Nou, volgens mij hebben we er ook een paar uh, laten ja, horen. Zeker, ja, zeker. Dankjewel, Gijs met Kamer. Het is vijf voor twaalf. Defensie trekt per 1 december de sticker uit de militaire topsportselectie. Onder andere loper Gregory Sedok en judoka Guillaume Elmond... moeten op zoek naar een andere baan waarmee ze hun uh, sportcarrière kunnen combineren. Ook oud-judoka Mark Huizinga maakte jarenlang deel uit van die militaire sportploeg. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Of, of moet ik zeggen officier Huizinga? Eh... Uh... Ja, buitendienst dan. Ik ben, uh, sinds een aantal jaren heb ik uh, de luchtmacht verlaten. De luchtmacht verlaten. Maar je was officier? Ik was officier, ja. Ik was kapitein bij de Koninklijke Luchtmacht. Ja. Uh, nou, nou weet ik niet hoe dat bij de luchtmacht zit. Maar uh, kon, kon, je, kon je dan ook een uzi uh, binnen vijf minuten in en uit elkaar zetten? Ja. <laughs> Mijn dienstwapen was uh, de Glock 17. Ah. Dus uh, ik heb uh, leren omgaan met een ander wapen. In mijn militaire opleiding uh, leer je dat uh, uh, uit elkaar halen, schoonmaken, poetsen... en uh, zorgen dat hij inderdaad weer helemaal goed in elkaar zit, zodat hij ook weer goed werkt. Oké, okay, en, en over poetsen gesproken ook ooit de, de kistjes van je meerdere moeten poetsen? Uh, nee, niet van mijn meerdere. Wel die van mezelf, tot ze, tot ze goed gelommen. <laughs> ja, ja, ja, ja. <tot> ja. ja, want uh, was dat nou echt uh, serieus militair zijn als je bij de militaire topsportselectie zat? Uh, ja, we, we werden militair. Dus uh, we kregen allemaal een, uh, een militaire basisopleiding. Dus uh, dat is uh, drie maanden je, ja, alle standaard dingen die je militair bij opkomst leert. Uh, dat, deden, dat deden wij ook. Ja. Uh, maar dat is inderdaad uh, ja, drie, uh, drie maanden. Dus dat is een vrij uh, korte opleiding. Ja. Uh, maar, daarna, maar daarna was het alleen nog maar sporten? Uh, nee, daarna is het uh, zeg maar simpel gezegd halve dagen werken, halve dagen sporten. Aha. Dus je komt terecht in een uh, functie die past bij jouw uh, opleiding. Uh, de ene was fysiotherapeut. Uh, ik was uh, officier bedrijfseconomische zaken. Dat deed ik na mijn HAO. En een ander was uh, milieudeskundige, ja. uh, ander was sportofficier. Ja. Alleen waren wij zeg maar uh, part-time aanwezig halve dagen, zodat we uh, de rest van de tijd uh, uh, konden trainen. Nou ja, nu uh, afgelopen dus per 1 december, treurig ja. of, of, of ook wel een beetje ja, terechte het is, beslissing? Het is, het is wel jammer, uh, het, is wel, uh, het is wel begrijpelijk en het was ook niet onverwachts. Uh, het enige jammer is, uh, ja, een beetje het schoonheidsfoutje eraan is dat dat uh, dan nu naar buiten komt uh, vlak voor de Olympische Spelen. Ja, dat is lekker voor de uh, moraal. De atleten, ja, een aantal van die atleten die moeten uh, uh, straks hun beste prestatie ooit leveren. En om dan een paar weken voor zo'n moment... terwijl je al weet dat die Spelen al jarenlang eraan zitten te komen in Londen... Ja. Denk, dan denk ik, ik had nou even een paar weken gewacht daarmee. Dan zit je in je hoofd de sollicitatiebrief te schrijven? Lijkt me niet handig. Dankjewel, Mark Huizinga. <laughs> Oké. Okay. En dit was met het oog op morgen voor deze donderdag. Morgen op vrijdag is er weer een oog uiteraard. En dan wordt het gepresenteerd door Thijs van den Brink. Zometeen na het nieuws kunt u luisteren naar de zomernachten. En vanavond wordt de nacht verzorgd door muzikant Maarten van Roosendaal. Goedendacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan